Pieter en Joris van de Avonden zitten nog steeds in de studio. Um, vertel eens jongens, hoe is het eigenlijk nog precies ontstaan? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de Avonden te beginnen? Ja, zoals ik uh, daar juist al zei, van die, van de, in de, al die steden dat zien gebeuren, in Gent, in Antwerpen, een ongelooflijke cultuur van die open podium en in Leuven daar niks van te merken. En dan gewoon het gevoel van wij moeten dat hier ook doen. Uh -huh. En dan um, ben ik direct gaan op zoek gaan naar mensen die, dat, die mij daar zo bij kunnen helpen. Mensen die echt een, een inbreng daarin kunnen uh, leveren. Uh -huh. En um, ja, dus zo ben ik bij Thomas de Kreus uitgekomen. Ook een, een goede schrijver. Um, en, uh, Pieter Vermeul, uh -huh. die ook uh, redacteur is bij Met andere Zinnen. En ja, wat is dat precies met andere Zinnen? Ja, uh, met andere Zinnen is eigenlijk een internationaal uh, literair platform voor jongeren, uh -huh. Nederlandstalige jongeren. En uh, we proberen eigenlijk een, een, een forum te bieden voor al wat, wat bruist aan literair talent in, in Nederland en Vlaanderen. Dus ze, uh, bij de Nederlandstalige jongeren. En we hebben ongeveer twee takken. Uh, de ene is de website, waar dus regelmatig updates komen, waar ook columnisten aan het werk zijn, fotografen aan het werk zijn. En drie maandelijks komt er ook een tijdschrift uit van Met Andere Zinnen, dus vier keer per jaar. Nu werken we al aan het, uh, aan het zevende nummer, dat de, is bij, uh, dat de koop zal zijn midden mei bij, uh, bij P. En bij uh, Plato, Boek en uh, Plateau. Ah, goed. Uh, Even terug naar de avonden. Um, is het eigenlijk de bedoeling ik, dat de avonden een, een platform wordt voor aanstormend talent? Ja, ik wil echt uh, dat open, podia benadrukken, hè. Dus uh -huh. een open podium benadrukken. Dat is echt een, een podium waar dat iedereen die uh, drang die voelt om zijn stem te laten klinken, uh, dat hij mag afkomen en dat hij gewoon zijn ding mag doen. We hebben ook een, uh, een contact gegeven, moesten mensen twijfelen van, is dat wel iets voor mij? Um, of, of, of een tekst als ze willen laten lezen of zo, als ze daar onzeker bij voelen, dan is dat uh, contactdeavonden.gmail.nl kom. En daar kunnen ze naar sturen. Ja, ze kunnen het zeker op de website. Of vinden. gewoon, of gewoon uh, op de avonden zelf ons aanspreken. Hè. Ah, Omdat dat wel is in goed. Orde. <laughs> en, uh, maar er komen ook grote namen naar jullie avonden. Uh, we zouden dus uh, volgende, uh, volgende maand uh, de winnaar van de winnaar poëzie van de Babylonwedstrijd uh, op het podium willen brengen, ook met een speciale eregast. We, eerst, uh, een, we hadden eerst geïnformeerd naar uh, Peter Holvoet Hansen, maar ik weet niet of dat, of dat zou lukken. En nu zal het um, het moet bevestigd worden, maar zou het Saskia de Jong worden, de Nederlandse dichteres, die toch ook op een heel vernieuwende manier met poëzie bezig is. Uh -huh. Dus uh, ja, we hopen dus elke maand uh, grote gasten op het podium te brengen, maar ook um, ruimte te laten voor jong talent, voor nieuw talent, aanstormend talent, die zich graag op het podium zouden willen uh, zien... Uh -huh. En daarmee dus hiermee ook een oproep om, om mensen uh, op het podium te krijgen. Ja. En uh, ook acteurs, bijvoorbeeld Maaike Nuviel, komt ook op jullie avond. Ja. En zij leest dan werk uit van iemand anders voor. Nee, of nee, he? nee. Zij nee? brengt dus haar eigen poëzie. Ze heeft dat twee keer in Met Andere Zinnen gepubliceerd. Ja. En vandaar ook was... Uh, ik had haar al eens uitgenodigd voor een literaire avond van Met Andere Zinnen in Leuven. Uh, en toen heeft zij helaas moeten afzeggen, maar uh, nu zal ze wel van de partij zijn. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is wel de vereiste je eigen Poëzie komen brengen? Uh, ja, ik denk, ik denk dat dat wel de bedoeling is: van, uh, de uh -huh. dichter zelf centraal te stellen en niet um, ja, een, een acteur die, die, die poëzie voorleest. Um, daar mist je toch altijd iets in. Als, uh -huh. Zoals ik daar juist zei, die dichters die op zoek gaan naar, naar een publiek, die kunnen toch altijd nog een meerwaarde brengen. Als je die op een podium zet, dan, ho dan hoort je echt wat die inzet, die, die eerlijkheid, die authenticiteit. Dat kan een publiek dan echt ervaren. En de dichter zelf is ook heel dankbaar. maar de dichter zelf die kan uh, echt laten horen wat hem bedoelt. En uh, contact zoeken met zijn publiek en in een heel ontspannen sfeer gewoon uh, no-nonsense. Uh -huh. Maar heeft poëzie voor jullie altijd een meerwaarde? Waarde als hij wordt voorgedragen? Uh, ik denk dat er gewoon een groot verschil uh, is tussen poëzie op een podium en poëzie uh, zoals het gedrukt staat. Uh, wij pro proberen ook de poëzie op een andere manier te tonen uh, op het podium. Ik denk veel poëzie die, die op papier wel, er wel mooi uitziet, die werkt gewoon niet op een podium.